Dit is dooral al negens met het NOS-journaal. In rottig onderzoek moet doen. De Russische oppositie houdt vandaag een mars ter herdenking van de moord op Boris Nemtsov. Die werd een jaar geleden vlakbij het Kremlin op straat doodgeschoten. Nemtsov was vicepremier onder president Jeltsin. Toen Poetin aantrad in 2000 raakte hij uit de gratie. De moord is nooit opgehelderd. De politie van Moskou heeft de demonstranten verboden om op de plaats van de aanslag te komen op een brug bij het Kremlin... De organisatoren hebben de deelnemers opgeroepen na de demonstratie wel naar die brug te gaan. Het weer, vandaag zonnig en wat wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt zo'n 5 graden. Komende nacht is het helder en dan vriest het 2 tot 4 graden. Morgen weinig verandering, het wordt wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NMH. CFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Gedeeltelijk met u eens. Ja. Uh, het is natuurlijk altijd spijtig dat hij om medische redenen uh, uh, nee moet zeggen. En uh, Je bedoelt naar de vergadering komen? Ja? Dat, dat, hij niet kan komen. dat het is spijtig dat hij niet kan kopen omdat hij ja. om medische redenen dat heeft. Maar dan verbaast het mij wel dat hij dat niet in de commissievergadering gezegd heeft.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 En uh, dat is ook een van de achtergronden waarom we hebben gezegd, nou we hebben het liefst wat grotere gezinnen. Ja. Want als je gewoon kijkt naar die, uh, die paviljoens, hè, de opbouw, ik weet niet of jullie dat weten, maar het, is eigenlijk, het zijn twee verdiepingen per paviljoen. Twee paviljoens, vier keer is eigenlijk dezelfde layout ja. van binnen. Ja. En het is gemeenschappelijke keuken en douche. En aan de zijkanten van de paviljoen zijn slaapkamers.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 dat heeft trouwens ook zijn gevolgen gehad. Hè? Dus, dus uh, niet alleen uh, mentaal, maar ook fysiek. En uh, mevrouw Chalek, die heeft het daar net over gehad. Uh, dat speelt daarmee. En mensen moeten zich toch eens realiseren in een debat of de manier van debatteren uh, nou wel zo goed is. Maar daarom kom ik daarmee, want... Uh...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 Maar ik vind de manier waarop de heer Hendrik de heer Posten, aanvalt... dat vind ik uh, nadan ja, ja. en echt een gebrek aan fatsoen. Um, dat, dat tot zover uh, hoe men daarmee omgaat. Um, ik heb nog een, nog een vraag. Um, in de raadzaal waar een besluitvormend uh, besluit moet worden genomen...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 En het bedoelen is, het we gaan bedoelen, verlopen voor een jaar en we evalueren over ja, een half jaar. Laat, eh, ja. Toen eh, hebben we de, de tafel rondgekeken van, is dit voor de coalitie aanvaardbaar? Dat was het geval. Eh, Jan Wehle is eh, opgetrommeld om een eh, amendement. Mijler... <laughs> opgetrommeld, die zat die, ja, ja, hij zat er al. Nee, ik zat er al. Hij had nog niet de opdracht gekregen, maar <laughs> daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Ik ben ja. vervolgens naar het college gegaan. Ja.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 uiteindelijk voorstellen wat het gaat halen waarschijnlijk. Ja, maar het, nou, neemt niet weg, het neemt niet weg dat wij moeten dealen met de huidige situatie. Ja, ja. En, en dus dus is de huidige vele... situatie in die die je moet plaatsen? Precies. Okay. Ja. Precies. Daar zit je en, aan vast. En he? nu hebben wij die eh, vanaf april neem ik aan plaatsen wij die nee. in de spalier. Nou ja, zal het mij zijn. Uh, die plaatsen we in de spalier. Dus op dat moment hebben wij dit jaar in ieder geval ruimte om sociale huurwoningen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 Om dit probleem op te lossen. En jullie gaan meer op de, uh, de, opvang... de, de supersociale tour. Van wij vinden dat Nederland. En ze ja, antwoord voor nou, zijn niet, verantwoording. Niet sociale tour, menselijke tour. Het is vooral menselijke de menselijke toer. maat die voor het CDA centraal staat. Maar ja. misschien kan ik de vraag stellen aan de heer Sandbergen. Als het dus, maar een kort is. Want we zijn bijna door de tijd. We zijn bijna door de tijd. Want we hebben het dan over het ontlasten van de sociale huurwoning. Maar in hoeverre kunnen we dan die sociaal, sociale huurwoning ontlasten? Want je neemt nog steeds dezelfde hoeveelheid mensen ja. op. Maar niet in één keer. Je neemt nou, ja. ze niet. Maar dat zouden we anders toch ook niet doen?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 Voor sociale Bedankt dat je de vraag aan mij hebt beantwoord. Nou <laughs> uh, voor voor zo die duidelijkheid, ik wil uh, de heren bedanken uh, voor hun uh, toelichting. En mevrouw Sjellek, ja. de loco-burgemeester, ook bedanken ja, voor dank. de toelichting. En de uitnodiging voor over 14 jaar, die staat al. Ik zat hier wel als wethouder he, in dit gesprek. Dit was ja, ja, ja. het ja. Voor de duidelijkheid zat u hier als wethouder. Maar ik vond het wel grappig dat wij net het hele bewind van Zandvoort uh, aan tafel hadden. En dat betekent de kinderburgemeester ja. en de loco-burgemeester. Ja, ja, dank voor collega, uw komst. Dank voor komst. We'll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 Uh, gesproken wordt over meerdere varianten. Dan denk ik, nou ja, dan zit er toch wat beweging wellicht in. Hè? Want in eerste ja, instantie ja. werd er over één plan gesproken. Dus het is inderdaad ja. verrassend dat nu ja. Ermuide Ver ook in dat plan komt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 Nee. wil <laughs> je niet Ik kan ben, me voorstellen ben, Die dat cijfertjes je... die gaan mensen duizelen op het laatst. Ja. En, en, en je, zit elkaar, je kunt over en weer je, elkaar doodgooien met cijfertjes. Uh, het zal een kwestie zijn voor mijn part. Uh, wij denken dat waarschijnlijk hè, de, de meerkosten van IJmuidenver niet op 1,2 miljard uitkomen, maar misschien op 300, 400 miljoen. Over twintig jaar. Hè? Um, ja, je het uit over de hele periode. Ja, ja natuurlijk. En dan moet je je afvragen van ja, is dat... Eh, eh, wat is een vrij horizon waard? Hè? Dat kun je dan op een gegeven moment afvragen. Vinden wij uh, het blijven van vier, vijfhonderd molens voor de kust? Vinden wij dat met z'n allen in Nederland de moeite waard? Wat ik nog wel graag wil zeggen over het rapport van de minister. En daar hebben we ook echt bezwaar tegen gemaakt. En dat is misschien nog wel, als je het hebt over een gat... In het rapport van de CCO wordt eigenlijk wordt al die, die zeg maar de effecten...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 Prima. Um, de minister houdt wel erg vast aan zijn doelstelling uh, uh, van het energieakkoord en nu zie ik ook dat Greenpeace zich daar uh, een <laughs> beetje mee gaat bemoeien.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 Dus dat is niet het punt. De enige variabele voor de minister is van wat kost het. Ja. Ja. En nou, daar kun je met z'n allen over debatteren. Over wat, wat mag het kosten. Hè? En uh, nou, dan hebben wij andere gegevens, andere gegevens dan uh, de minister. Ja. minister ja. En dan nog, zal het misschien iets meer kosten. Maar belang niet zoveel ja. meer als de minister. En je zou kunnen zeggen in het huidige tijdsgevricht. Met zo'n lage of rentestand kun je beter nu even wat investeren, investeren. in, uh, in ja, ja. verder weg dan straks. Heb, langen, hebben, ja. jullie, hebben, jullie eens, hebben jullie wel eens contact met Greenpeace hierover? Ja zeker. Probeer eens uit te leggen aan die mensen van ja jongen luister dat is hartstikke leuk maar ja, dus het kost dat... geld maar. Het ja, is dus jammer dat Albert Korper hier niet zit, voorzitter van de stichting. Want die heeft deze week nog bij Omroep West een uur lang gedebatteerd met uh, de woordvoerder van Greenpeace hierover.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 Um, dat is dat uh, eigenlijk nu ook uh, de gemeente Bergen en de gemeente Castricum en Egmond, en Wassenaar, die Loosduinen, zijn allemaal nu ook aangehaakt oh, op dat platform. En die zijn ook allemaal nu bezig met in hun eigen gemeenschappen Lobbies. mensen te informeren, handtekeningen op te halen, want uh, die handtekeningen hebben we natuurlijk nog steeds. Hè? Die hebben we nog steeds ja, niet aangeboden. Nog, gaan er nog acties? Ja, die gaan nog door? Ja. Nou ja, zolang we hem nog niet hebben aangeboden, kunnen we het uh, Gewoon, uh, nog doorgaan ja. met nog verzamelen.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 Minuut. maar ik doe het toch wel, dan uh, kom je er aan volgende week hoor, al is een rondje, oh, nee? Een ja, dat natuurlijk wel even, maar ik heb... Uh... Mijn dochter is al in training, dus ik zou zeggen, dat kan makkelijk nog trainen. Ja, ik wel